Thuis tegen Excelsior werd het 4-1. De Almeloer speelde driekwart van de wedstrijd tegen 10 man... na een rode kaart voor Excelsior-verdediger Bovenberg. In de Eredivisie zijn vanavond nog twee wedstrijden. Roda JC speelt tegen AZ en Vitesse tegen Herenveen. Dan het weer. Vanavond en vannacht toenemende bewolking... en vanuit het zuiden wat regen. Minima rond 6 graden.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 Nogmaals, goedenavond. Bij Roda en AZ zijn ze al in de tweede helft. Dank u, uurtje aan het voetballen. Het is 1-0 voor AZ dankzij een goal van Som. Moreno heeft een gele kaart gekregen. Is Volgende week thuis tegen Vitesse. Geschorst. En dat zijn zo ongeveer de feiten van de wedstrijd. Tot nu. Vitesse, Heerenveen, Roda van der Geer. Na 17 minuten 0-0. Krientheim nog wel met een kopbal in de handen van Rome. en een schot van Riverola dat via Jonga-Ping en de handen van Stoer-Elegaard net naast ging. 0-0 dus nog na 18 minuten. a good place to be Don't believe it What a good place to be. Don't believe. I Happy hour van de House Martins. Rode achter, wat doen ze eraan, Frank uit. Nou, ze proberen in ieder geval iets. Scobo is in het veld gekomen voor De Loge. Die kwam terug van een blessure en was na een uur blijkbaar leeggespeeld. Houden we hier daardoor terug naar het middenveld. Dat levert dus niet een extra spits op wat ik in eerste instantie een klein beetje hoopte. Maar Van Veldhoven wil toch de situatie zoals die was uh, in stand houden bij Rodi SC. En ook bij AZ hebben we een wissel gezien. Martens, drie weken eruit geweest met een blessure, is, er weer, uh, is weer in het veld gekomen. Hij vervangt Goedmondson. Die links voorin niet zo gek veel in het spel voorkwam bij AZ. Nu wel de Alkmaarders in de aanval. En die 1-0 voorsprong nog altijd op de borden voor de ploeg uit Alkmaar. Met Marcellus. Goeie paas nu de diepte in. En dan probeert Holmen nog een steekballetje te geven op Siktorsson. Die staat buitenspel. Deze keer wel. Bij de goal was dat niet zo. En dus de vrije trap achterin bij rode Jesse. genomen door K. Breed naar Wielaard. En dan uh, moet Roda toch weer gaan komen. Maar dat doen ze gewoon in dezelfde stijl als dat ze dat bij 0-0 nog deden. In eerste instantie op het gemakje zoeken naar de vrije man. Wachten tot de mensen op het middenveld en voorin gaan lopen. En dan gaat die bal ineens als een razende van de een naar de ander. Het begint nu bij uh, Jonker, Het eindigt vervolgens bij Vormer. Want die krijgt de bal niet onder controle. Maar dan is er toch weer ineens Jonker die de bal uh, richting de goal van AZ ziet gaan. Esteban is daar eerder bij. Dus is de Deen kansloos. En AZ, ja dat heeft die 1-0 voorsprong. En die koestert het voorlopig. Naar dikke nu uur voetballen in Kerkrade. Altijd leuk om naar te kijken. Vitesse Heerenveen in de shirts die ze jaren geleden ook al allebei hadden. Ronald van de Vier. Ja, die uh, karakteristieke shirts. Hè. De plompenbedden bij Herenveen en de blauwe witte. En uh, het uh, geelzwarte bij uh, Vitesse. Het is met die mooie shirts wel 0-0. na 22 minuten op het moment dat Jurisic een corner neemt. En Room ja, op die corner van links moet reageren met twee vuisten. Bokst de bal terug het veld in. Herenveen pakt dan weer op. Want uh, Veirine vindt Jurisic weer aan de linkerkant voorzet. Van hem komt uh, Randstras op gebied bij Greentheim. Die kopt hem dan naar Breuer rechterkant. En Breuer schiet de bal in het zijnet. En dan is er toch weer een Vitesse hoofd geweest. Dat er aangezeten heeft, of misschien wel een been. Het hoort uh, toe aan Rijkovic. En dus mag Herenveen uh, weer een corner gaan nemen. Nu vanaf de rechterkant. En dat gaat Juricic zo doen. Kunnen we mooi even melden dat er net een heel aardige aanval van Vitesse was. Over vier schijven. Uiteindelijk Aysati aan de rechterkant. Die verplaatste naar links. En uh, Buutner in het slagschopgebied van de tegenstander aangekomen. Schoot uiteindelijk de bal weer terug vanaf de linkerkant, maar voorlangs. Juricic heeft inmiddels die corner van Herenveen genomen. Breuer, Dost. En wie gaat er dan een keer zijn hoofd onder de bal zetten? Zodanig dat hij of een gevaarlijk wordt. Voorlopig niet, want uh, Dost bezorgt weer aan de rechterkant met Jorisit. Ze krijgt Dost hem weer terug in de as van het veld nu. Grindheim. Grindheim dan met een schot wat uh, Room te pakken heeft. De keeper dus van uh, Vitesse, die uh, meedoet in uh, de grote Tombola. Wie mag er straks als uh, tweede doelman uh, mee met het Nederlands elftal achter uh, Michel Vorm. En Ook zijn naam, deze Iloy Room, wordt genoemd. En het is uh, misschien daarom wel dat Filip uh, Cocu hier vanavond op de tribune zit om deze wedstrijd te bekijken. En misschien ook wel met een uh, Speciaal oog even te letten op die keeper dus van Vitesse. Want door de blessure van Maarten Stekelenburg is er. En ook voor de dubbele ontmoeting met Hongarije. Een positie vakant bij Oranje. En deze Room tot nu toe lovende kritieken. ...voor de keeper van Vitesse. Inmiddels ziet hij dat Heerenveen alweer in aantocht is met Jan Maat... ...maar die houdt halverwege de helft van Vitesse eigenlijk aan de rechterkant even in. Krijgt hem dan toch weer terug van Varine richting het Strasopgebied... ...waar Dost hem wel teruglegt op de rand met de borst... ...maar in de voeten van Matic. Het geeft in elk geval Vitesse weer de gelegenheid om eruit te komen. Ja, Souda meldt zich aan de rechterkant, maar Prupper kiest voor de linkerkant... Daar waren twee, drie spelers staan te wachten. Waaronder Van Ginkel en Aysatti. Aysatti dan komt van links naar binnen. Is nu op zoek naar het rechterbeen. Nee, zoekt de combinatie met Matic. Het is vol. Want veel spelers van Herenveen inmiddels op de rand van het eigen strafschopgebied. Dus creativiteit gewenst bij Vitesse. Yashuda ja, nu. Die moest wel weer van een end komen. Prupper in de as van het veld. Oh, goede steekbal op Van Ginkel. Maar Van Ginkel, die A niet scoort omdat Stoer Lekert redt. En B niet hoeft te scoren omdat de vlag al omhoog is gegaan voor het buitenspel. En dan doet hij iets waar Robin van Pe toch een paar dagen geleden nog een gele kaart voor kreeg... waar de hele wereld van op zijn kop stond. He? Maar Van Siegem van zegt gewoon, Jochie, gewoon niet meer doen. Had die uh, uh, meneer dat van de week nou ook gedaan bij uh, Arsenal Barcelona... dan hadden we toch een stuk minder discussie gehad. Maar goed, uh, het, is, uh, uh, geen kaart, het heeft geen kaart opgeleverd in elk geval. Hij had het niet gehoord, ik denk het ook niet. duurde ongeveer een seconde of tien. zat er tussen Fluitsejaal en Schot, Ronald. Maar na 24 <lacht> minuten blijft het hier wel 0-0. Jacqueline met Big World. De scheidsrevers zijn uh, constant uh, in opspraak. Hoe is het eigenlijk bij uh, Roda AZ frank vanavond? Geen klachten over Jan Wegereef. Hey, het, het publiek wel hoor natuurlijk. Het publiek heeft altijd wat te klagen. En dat dacht ook in het recht uh, te staan. Toen scobo uh, het op gebied, uh, binnen binnenging bij AZ. En Moreno een tackle inzet. Het was een stevige tackle, maar de tackle was op de bal. Dat Wegereef uitstekend gezien. Vervolgens ging de bal ineens richting de tweede paal. Daar stond Hadouir te wachten tot die bal eindelijk bij hem kwam. Maar Estabat dacht, ja dat zal wel. Ik ben eerder. En dat klopte ook uiteindelijk. Hij nam alleen Hadouir mee in uh, zijn sprong om die bal met zijn vuist weg te slaan. En uh, Hadouir raakte daardoor geblesseerd. Daardoor raakte het publiek ook een beetje gefrustreerd. Maar dat zal ook te maken hebben met het feit dat AZ hier heel degelijk die 1-0 voorsprong verdedigt. Roda in de tweede helft geen kans meer gehad. En dat zegt ook ontzettend veel... Over deze wedstrijd en Weger heeft nog maar eens een keer gezegd. Want er is zoveel gezegd over scheidsrechters dat het als het goed is ook maar een keer extra gezegd mag worden. Die doet het tot nu toe prima. Daar komt AZ weer via Marcellus over de rechterkant. Tegenstander voorbij, ook goed proberen Martens in te spelen. Alleen Martens krijgt een duw in de rug, vindt hij zelf. Alleen hij gaat er in ieder geval bij liggen, maar levert daardoor ook wel de bal in. Dat doet K vervolgens op zijn beurt ook. De bal over de zijlijn te schieten gaat via een AZ-been. Dus mag Roda door. Gaat het tempo toch een klein beetje omhoog. Iets wat Roda ook nauwelijks nog lukt na de pauze. Ook nu proberen we weer een bal over de verdediging heen te krijgen bij Skobu. Maar dat lukt niet. Skobu mag wel ingooien uiteindelijk. En dus kan Roda nog weer komen. Nou ineens heel veel ruimte. ...voor de Den om de bal in te schieten of voor te geven. Het wordt het laatste en dan rond hij zo binnen. En dan gebeurt het in stok en komt Roda weer gelijk via Hadou hier. Hij heeft nog heel erg last van zijn rug door die actie van Esteban. Maar nu staat hij op de goede plek en is hij de doelman van AZ. Eindelijk een keer de baas, want die doelman van AZ hield alles tegen... Wat, uh, ...wat Roda had bedacht tot nu toe. Het is per ongeluk hoor dat die bal daar uiteindelijk terecht komt en Ik denk dat Hadou hier hem klemt, maar dat uh, uiteindelijk jonkeren maakt. En dat dus niet Hadou hier op de goal uh, krijgt. Maar dat we hem gewoon aan Jonker moeten geven. 15e goal voor hem. Het is 1-1 in kerkrade tussen Rola en Azet. Vitesse Herveen dan Ronald van der Git. Hoe is het bij jou eigenlijk met de scheidschrift? Ja, daar kunnen we nog wel een boompje over opzetten. Uh, eerst na een half uur spelen maar even de, de stand. Het is 0-0. Uh, Overigens ben ik niet zo'n uh, opzetter van bomen over scheidsrechters Omdat ik vind dat we het ook maar eens bij de spelers moeten gaan zoeken. Eerst maar eens even vertellen dat uh, Juris iets net een hele scherpe voorzet geeft vanaf de linkerkant. Waar uh, Room wat uh, weifelend optreedt eigenlijk. Mede omdat Bas Dost in zijn buurt is. Maar daarna gaat die bal wel straks op gebied van, uh, van Vitesse uit. Nee, we hebben hier ook weer natuurlijk twee momentjes gehad. A, dat momentje van het wegschieten van de bal. Hè, van uh, net met, uh, met uh, Van Ginkel. Terwijl de fluit toch al lang is uh, gegaan en er, uh, ge is. Nou ja, daar komt men dan met een vermaling vanaf. Dat zou je nog kunnen zeggen. Van, nou ja, in de geest van de wedstrijd, zoals dat zo mooi ja, dat heet. Ja, dat is wel een beetje wat ik vorige week bedoelde. Hè? De ene ja. doet het wel, de ander niet. Waar moet ik op nou Precies, precies. Er is geen pijl op de trekken. Maar uh, nu de, uh, overigens krijgt de iets weer een tik. We hebben hier bijvoorbeeld net een, uh, een moment gehad met Grindheim. Dan loopt Lopez met de bal en al weg. Speelt de bal af. En Grindheim geeft hem gewoon een trap op zijn enkel. Dat is gewoon een rode kaart. En dan houdt Van Sigum toch op geel. En dan kun je natuurlijk wel blijven zeggen... ja, Van Sigum ziet dat verkeerd en weet ik wat. Maar laten we nu ook eens een keer kijken naar die spelers. Wat doen die elkaar nou toch allemaal aan in zo'n wedstrijd? Elleboogstoot, ik was gisteren bij Utrecht uh, Groningen. Dan zie ik toch van alles gebeuren weer. Spelers die elkaar continu maar kaarten proberen aan te naaien. En dan kan ik me toch voorstellen dat het voor een scheidsrechter... ook niet makkelijk wordt om nou eens een keertje... Uh, goed leiding te geven aan, uh, aan zo'n uh, zo wedstrijd. En het uh, verhaal dat er gaat komen met de trainers... met de KNVB en met, uh, met de scheidsrechters... ik vind het een, een goed teken. Maar of je het er ooit bij de spelers uitkrijgt Dat ze gewoon eens van elkaar af moeten blijven. Dat ze uh, gewoon eens een keer proberen de bal te spelen. En niet moedwillig op enkels van tegenstanders gaan staan. Dat zou allemaal het, uh, het voetbal zo helpen. die nu namens Heerenveen met een actie vanaf de linkerkant. Ja, dat is een uh, voorzet in, uh, in het niets eigenlijk. De bedoeling is om uh, Narsing te bereiken. Want die bal gaat over de achterlijn. En er was een fase waarin er heel aardig gevoetbald werd... Na twee zware overtredingen, waar overigens ook nog Lopez een, een gele kaart voor kreeg. Maar daarover straks veel en veel meer. Dan wordt het ook leuker, maar leuk is het bij Frank. Ja, zeker, want de goals vallen nu rap achter elkaar. Het is weer 1-2. De aanname van Martens is er één om van te zoenen. Hij neemt hem aan op de borst, draait weg bij zijn tegenstander. Volgens mij was dat Wielaard, alsof hij er niet staat. Op randje straks op de De is prima. Hij neemt hem aan, legt hem voor zijn rechter, ziet het hoekje vrij bij Titon. Hij schiet de bal rechtdoor, laag in de hoek. Martens zorgt ervoor dat AZ met 2-1 voorkomt, net nadat uh, Roda weer had gelijk gemaakt. En ja, dan moet Roda dus weer helemaal opnieuw beginnen op eigen veld. Dachten ze, we gaan weer gelijk spelen misschien wel en misschien nog wel deze wedstrijd winnen. Roda speelt al acht keer gelijk op eigen veld en heeft nog niet verloren. Dus heeft wel een reputatie hoog te houden in uh, dit duel. AZ dus weer op 2-1 voor. Vlak nadat hij 1-1 was gevallen, Doelpuntemaker Nu Martens. Daar komt Roda weer. En uh, nee, de bal gaat langs alles iedereen. Moet je toch even opletten. Op. Hadou hier, goede tackle op de bal. Heel het publiek wil weer een vrije trap. Maar die wordt natuurlijk niet gegeven. 1-2 in Kerkrade voor AZ. Mijn Bagger met Reminder. Hoe lang heeft Roda nog wel iets aan die achterstand te doen? Van? Nou, nog een minuut of twaalf. En uh, daar zullen ze in ieder geval alles aan gaan proberen te doen. Zo gaat bijvoorbeeld volgens mij zo Pluim invallen. Ja, die staat in ieder geval klaar om uh, erin te komen. AZ heeft ook net een spits gewisseld. Sikdorson eraf. Benschop erin. Dus wel de een voor de ander. En nu maar die voorsprong verdedigen. Iets wat eigenlijk heel goed leek te lukken al bij 1-0. Omdat Roda geen kans meer kreeg. Totdat hij er ineens voor de voeten van Jonker viel. En dan komt nu de wissel inderdaad van Rodi SC. Die in hoog tempo plaatsvindt. door gaat eraf. Pluim komt erin kluim uh, natuurlijk met wat meer uh, aanvallende dreiging. Wat meer wens om naar uh, voren toe te spelen. Dat moet nu ook wel. Om te voorkomen dat ze de eerste thuisnederlaag van het seizoen gaan leiden hier uh, in Kerkrade. De ingooi vol volgt nu richting Elm. En dan vervolgens doorgekopt uh, op Benschop. Benschop komt er dan niet aan. En Vormer neemt over voor Rode JC. Goeie paas de breedte in richting Skobo. Net een beetje te ver voor hem uit. En dan kan uh, AZ eraf komen met Martens. Martens goed uh, aan de bal gebleven. Nee dat was niet Martens. Dat was Moreno. Maar uh, hij krijgt niemand mee. Daar had hij gehoopt op dat Holmen mee zou lopen. Maar uh, die reageert wel heel erg later. Dus kan Roda overnemen. Via Vormer uh, weer. En dan aan de rechterkant gezocht naar uh, Jansen. Jansen even terug naar uh, Hemten. Weer naar Vormer. Vormer weer naar Hemten. En uh, zo zoekt Roda heel langzaam toch weer de helft. Van uh, AZ op. Daar waar de ruimtes bijzonder klein gehouden worden door uh, de ploeg uit Alkmaar. En Hadouië dus maar gevonden moet worden. Want die heeft doorgaans in de kleine ruimte nog wel het een en ander te zoeken. Goed, goede bal ook terug van Skobu. Richting Hadouië. Voorzet geven vanaf de zijlijn helemaal. Wordt de bal weggewerkt. Oh, daar raakt zander uh, geblesseerd bij het wegwerken van de bal. Moet hij wel maken als een, dat hij als een speer toch nog ondanks die blessure wegkomt. Uit het mooi Sander vraagt om een blessurebehandeling. En ook de andere centrale verdediger Moreno ligt geblesseerd op de grond. Dus gaan we hier even blessures behandelen. Met nog zo'n 10 minuten te spelen. En de 2-1 voorsprong voor AZ. Hoe is het met het onderlinge respect bij Vitesse Heerenveen? Hebben ze een beetje naar je geluisterd, Ronald? Nee, ze luisteren helemaal niet naar me. Dat is zeer frustrerend. Na 37 minuten is het nog altijd 0-0. Je ziet alleen maar duels op het veld. Je ziet duwen, trekken. Ik zag net ook weer Matic. Dan wordt er in zijn oor geblazen en is meneer weer zo geïrriteerd... dat hij weer een, een, ja, een soort worstelgevecht met de jonge pin aan moet. Dat gebeurt uit, uiteraard allemaal buiten het zicht van, van scheidsrechter van Siegem deze avond. We gaan maar eens naar het voetbal kijken. Max ging wel wat een aardige actie, een paar minuten geleden aan de rechterkant... waarmee die Bas Dost in, in stelling bracht. De ene lange spits van Veen. kon net zijn hoofd niet tegen de bal zetten. En net veel gebrei van, van Vitesse. Corner nu van Dat door iets genomen vanaf de rechterkant. Wordt weer over de goal gekopt van Iloy Room. En dus weer een corner voor hier is omdat het iemand was, dat zal uh, Matic geweest zijn van uh, Vitesse, die die bal over zijn eigen goal kopte. Dus mag Joris iets nog eens kijken of hij het nu beter doet. bal komt richting de penalty stip waar Breuer kan koppen. Weliswaar uh, nog wat geduwd en uit balans. Maar hij kopt de bal meer richting de cornervlag dan richting uh, de goal van uh, Vitesse. En dan kunnen de Arnhemmers uit gaan uh, verdedigen. Wel goed opgevangen, die lange bal die gegeven wordt richting Aysati door Vairine, die even kort voor zijn verdediging opereert. bal aanneemt en de rust behoudt, het overzicht behoudt en de bal terug naar achteren. Nu uh, de opening van Janmaat naar de Linkerkant die is te hard. De bedoeling is goed. De intentie is uh, te prijzen. Alleen dan moet de uitvoering nog goed zijn. En Jammaat speelt de bal veel te hoog voor Ayssaidi. Die, die dus niet kan aannemen. En de ingooi moet laten aan Vitesse. Yasuda gaat dat doen. Halverwege de helft van de Arnhemmers. Ingooi richting Matic. Duel met uh, Vayrine. Vairine raakt de bal als laatste. En ook van terreinwinst voor Vitesse. Want nu mag uh, Yasuda een paar meter verder. Nu zelfs over de middenlijn gaan uh, ingooien. Een meter over de middenlijn heeft uh, Van Sigum zo bepaald. En dat doet Yasuda richting uh, Matic. Matic paast in de as. Waar Prupper het balbezit heeft. En die dan weer aardig verlengt naar Aysati. Die staat te wachten aan de linkerkant. En dan graag naar binnen komt. Ook weet dat de assistentie is. Ja, van Buiten. Buiten met een lage voorzet. Weggewerkt door uh, Breuer. En dan gaat de bal weer richting de helft van Vitesse. En is het eigenlijk de bedoeling dat uh, Vitesse nu even druk zet op uh, de ploeg uit uh, Friesland. Nog een uh, minuutje of vijf. Tot aan de rust. En het is in Gelderdoom. Nog altijd 0-0. Roda zet Frank. 7,5 minuut nog. Daar komt Roda weer over de linkerkant. Natuurlijk met Hemte en Pluim die daar nu is komen te spelen. Probeert zijn tegenstand te passeren. Dat lukt niet. Bal gaat over de zijlijn. Dus mag Roda gaan gooien. Dat zullen ze in een hoog tempo gaan doen. Ook weer de bal nu richting hem te K. Net een gele kaart gekregen voor het vastpakken van Martens. Dat gebeurde ongeveer op de middenstip. Als Martens had door kunnen lopen, dan was hij helemaal vrij geweest. Maar moet hij nog wel 60 meter overbruggen. Dus was het slechts een gele kaart. Voor K allemaal bijzonder logisch. Bal achterin bij AZ inmiddels weggewerkt. Maar niet zo gek ver, wilde ik in eerste instantie zeggen. Maar de bal stuit het een beetje raar voor de foul. Die kan de bal dus niet onder controle krijgen. Krijgt nu hulp van Vormer. Die mag door. Zegt scheidsrechter Wegereef ondanks het toch wel pittige duel dat hij daar uitvocht even met Wernbloem maar dat gaat allemaal keurig netjes volgens de regels, zegt wegenreef die daar met zijn neus bovenop stond. En dus kan Roda door met de diepe bal van De vouw in de richting van Skobu. Weer achter zijn verdediger kruipen. Dat is toch een beetje het probleem van Rode JC. Die bal gaat nu wel diep, maar Skobu die kruipt steeds heel dicht achter die verdediger. En dan is het lastig om die bal bij hem in de buurt te krijgen. En ook lastig voor hem om de duels te winnen als hij ze al aan kan gaan. Dat lukt hem veel te weinig. Roda gaat vervolgens nog een keertje wisselen. En eh, Tenminste, dat denk ik. Maar scheidsrechter eh, laat nog even wachten. Roda wil zelf ook nog even wachten. Bijna even ingeleverd ook door de fout die nu een omhaal heeft. In de richting van Hadoui. Dat ziet er allemaal heel fraai uit. Hadoui er dan vervolgens maar met een lange haal naar voren. Skobu loopt tegen zijn tegenstander op. Moreno die ligt daarvan. Kan ik er wat aan doen? En hij krijgt gelijk vanwege Reef. Ik kan er ook niks aan doen. Skobu liep heel hard tegen eh, Moreno aan. En eh, pakte hem daarbij ook nog vast. Dus de Mexicaan kon niet anders dan vervolgens ook nog eens vallen. En de overtreding ging zeker, zou zeker niet naar Roda hebben gemoeten. Dat uh, klopt allemaal nog keurig netjes. AZ dan met uh, Martens. Laat de bal over de zijlijn lopen. AZ maar gooien. Dan zal uiteindelijk uh, Roda toch wel gaan wisselen en, en wisselen. en dan gaat Hadoui er in ieder geval af. Zes minuten nog. Roda AZ. Het is 1-2. Gelderlande Ronald van der Geer. 0-0, drie minuten tot aan de rust. Vitesse Heerenveen de wedstrijd ingooi voor Heerenveen opgevangen door Vitesse op de helft van Heerenveen met Prupper in de afstand van Ginkel die met een makkelijke lichaamsbeweging Vairine wegzet en de bal vrij speelt aan de rechterkant. Daar is Lopez, Lopez verplaatst naar links naar Riverola. Die staat dan bij de linkerpunt van het schapslopgebied. Heeft wat moeite met de aanname, maar blijft wel in balbezit. Even terug naar Aysati. Ja, dat zijn jongens die kunnen wel wat met een bal. Aysati vervolgens dreigt ook naar links. Komt dan weer naar binnen, maar ziet dan ook geen gaatje om te schieten. En in, in, inspelen kan alleen achterwaarts. Inmiddels zijn we aan de rechterkant. Vitesse probeert het wel. Yasuda nu slingert de bal in. En de goal voor Vitesse. En dan is het Rivarola die daar opduikt. Uh, niet bewaakt. Voor wie dan ook en kop dus kort voor rust. Vitesse om een 1-0 voorsprong. Het is zoeken. Vitesse is aan het zoeken. Hij staat die durft het dan niet aan om te schieten. Gaat verplaatsen naar de rechterkant. En Yasuda stingert die bal voor. En daar is dan helemaal vrijgelaten. Als een soort sluipmoordenaar komt hij in het schas van Heerenveen terecht. En kan de bal dan koppen achter Stoer-Ellegard. En zo komt uh, Vitesse, de thuisclub, dus kort voor rust op een 1-0 voorsprong. Marty Riverola, de maker van deze treffer. Roda nog steeds met 1-2 achter Frank Vieruit. En nog vier minuten op de klok. Ik zei het al, uh, Jehadu hier is eraf. Meulens is daarvoor in de plaats gekomen. Nog een spitsje erbij. Want het is uh, inmiddels lange halen. Gauw thuis voor Rodi SC. Maar dan moet Scobo niet zomaar de bal verspelen aan Martens en daar een tackle uitdelen. Die eigenlijk niet nodig is en dus ook een gele kaart gaat opleveren. Voor de aanvaller van Rode JC. allemaal logisch. En het is de tweede of de derde keer dat Martens daar het slachtoffer is van een dergelijke tackle. Op het moment dat hij de bal onder controle heeft, wegdraait bij zijn tegenstander. Dat doet de bel allemaal prima. Maar dan toch telkens weer die overtreding. Wel steeds gele kaarten voor Rode JC. En de vrije trap dus voor AZ Moreno. Niet zo gek veel mensen mee naar voren bij AZ. Iedereen denkt, het zal wel. Schiet hem maar naar voren. En dan kijken we wel of die per ongeluk bij een van ons terecht komt. En anders gaan we weer verdedigen. Wernbloem wil daar de bal wel hebben. Benschop nog. Die probeert in te schuiven. Maar ziet dat het zinloos is. En dan kan Rode er weer uitkomen via Meulens. Die levert weer in. Martens dan. De linkerkant van het veld. Moet de voorzet gaan geven. Eerst richting de achterlijn. Vormer. Zo. Die komt even inglijden. Vol op de bal. Dat wel. goede slijding. Maar wie Hierop Martens, die arme man, is net terug van een blessure. En dus de zoveelste tackle die hij te verwerken krijgt. Maar het gaat allemaal volgens de regels corner voor AZ. Dat wel. Vlak voordat de, de tijd hier officieel verstrijkt. Maar er zullen nog wel een minuutje of drie bij gaan komen. En uh, Elm is de man die de corner daar gaat nemen. Benschop komt de bal uh, daar ophalen. Terug naar Elm. Dat is niet echt de plek. Waar hij vandaan normaal gesproken graag zou willen gaan schieten. Moet nu eerst maar eens de bal onder controle krijgen. Dat lukt niet. Nu is het Martens die de overtreding maakt ten opzichte van Pluim. En dus kan Roda de vrije trap gaan nemen. De vouw maakt haast. Iedereen van Roda mee naar voren. De vouw nog achter de bal. Voor de rest schuift iedereen richting de helft van AZ. Lange haal. Richting Meulens. Kan hij het nu wel winnen? Hij wint het wel in eerste instantie. Moreno met de omhaal. Kan de voorzet nog komen? Meulens nog altijd. Meulens nog altijd. En dan uiteindelijk de bal over de achterlijn. En blijft AZ dus nog overeind. Vlak voor tijd. 1-2 nog altijd. Nou, ja, Vitesse, Hervé. Maar weer een keertje, Ronald. 1-0 door Riverola twee minuten geleden. We zitten inmiddels een minuutje voor de rust. Extra tijd van Siegem heeft bijgeveld. Een minuut een Minuut is al ingegaan als Vitesse nog even balbezit heeft. En Bühner en Aysat die elkaar de bal toespelen aan de linkerkant. Uiteindelijk zit daar Jamma tussen. En via de verdediger van Herenveen is die bal over de zijlijn gegaan. Boeter gaat dus nog eens gooien richting Matic. Linker cornervlag. Kan hij hem voorzetten? Ja, kan hij. Maar weliswaar heel laag en zacht. Zodat Breuer op zijn eigen strafstopgebied rand kan opvangen. En Herenveen zelfs nog kan denken aan. Nou, nog één keer naar voren. Nog één keer proberen. Maar dan moet je wel wat zorgvuldiger zijn in de passing. En dat is Juris niet. Hij heeft de bal in de as van het veld. Het moet naar Jonga. Ping aan de linkerkant. Maar die bal komt ver achter de linkervleugelverdediger. En dit moment is ook voorbij. En als u goed luisterde, hoorde u van Sige drie fluiten. Dat betekent dat we aan de tegenaan of iets anders lekkers. En gaan rusten met een heel voorsprong voor Vitesse. Tegen je Hoe lang moet de AZ nog tijd trekken? Frank? <laughs> nog één minuut officiële speeltijd. Ja, jij staat ongetwijfeld mee te kijken naar uh, Benschop. Die uh, aan de rechterkant helemaal vrij was. Waarvan iedereen dacht, nou, die zal zo wel een bal voorslingeren... in de richting van Holmen. Hij heeft nu weer de bal en doet ongeveer hetzelfde. Nee, nu geeft hij hem wel voor. Na een uh, Elm. Elm kan het afmaken. Doet hij niet. Hij schiet de bal uh, hoog over. En dat was de beslissing in de wedstrijd geweest. Als de zweet niet zo onbesuist... Had ingeschoten op het moment dat heel Roda denkt... ja, die Benschop die zal de bal weer bij zich houden. Geeft hij dan toch stiekem de bal af. En uh, is het Ellen die overschiet. En dus kan Roda weer lange haal naar voren. Natuurlijk, Jansen wint in ieder geval het duel in eerste instantie. Pluim dan. En uh, Wilaert ook mee naar voren vanuit uh, de centrale verdediging. Toch maar mee naar voren geslopen. K kan opvangen op de middellijn. Moet dan uh, in de breedte meulen zoeken. Gaat eerst een tegenstander voorbij. Dan de bal niet onder controle. Moet een slijding maken. Gaat een gele kaart opleveren. Want het is Holman die daarbij geraakt wordt. Omdat uh, ja, de K dat gewoon heel ongecontroleerd doet. Hij krijgt zijn tweede gele en dus rode kaart. Allemaal logisch en terecht. Niets op af te dingen. Gewoon ongecontroleerde actie van Kaze als je dat een klein beetje van hem kan verwachten. Omdat hij de bal nou eenmaal niet altijd keurig netjes onder controle kan houden. En uh, nu dat per se toch nog die bal bij zich wilde houden, moet uh, Roda in de slotfase ook nog eens met zijn tienen verder. Ze staan al met 2-1 achter en het is blessuretijd in Kerkruijen. U had het ongetwijfeld al gehoord, maar Ajax moet het voorlopig doen zonder zijn eerste keeper. Maarten Stekelenburg ligt er vier tot zes weken uit met een gebroken duim. En die en liep hij op tijdens de training. Jeroen Verhoeven is daardoor de eerste keeper, want ook Kennis Vermeer is langdurig geblesseerd. Ronald Graafland is nu de tweede doelman. Geen medaille voor shorttracker Niels Kerstolt bij het WK in Sheffield. In de finale van de 500 meter kwam hij ten val. Uiteindelijk eindigde Kerstolt als vijfde. En Turner-Jury van Gelder heeft de zilvermedaille veroverd bij een toernooi in de Duitse Kotboes. Een uitstekende ringenoefening was niet genoeg voor de winst. Die ging naar de Chinees Luo Xiang. De andere Nederlanders grepen net naast de medailles. Jeffrey Wammers werd vierde op het onderdeel vloer... en Celine van Gerner vierde op brug. Frank Wielheid met uh, hoe lang nog? Roda AZ? Nou, twee minuutjes nog. Blessure tijd. En dan is het hier wel gebeurd. En dan gaat het publiek hier voor het eerst de eigen ploeg dit seizoen zien verliezen... En dat uh, komt AZ uitstekend uit in de race richting plek 4. De plek die rechtstreeks recht geeft op Europees voetbal. Weer een overtreding uh, om een beetje tijd te rekken op de helft van Rode JC. Gegeven door uh, Wegereef. en uh, de vouw achter de bal. Iedereen mee naar voren nu. Vol risico. De bal in de richting van Scobo, Die kan doorkoppen richting Meulens. Maar daarvoor de goal. Bij je AZ is dan gek genoeg geen geel hemdje te vinden. En dus kan Esteban rustig oprapen. Gaat dan op de bal liggen om nog een klein beetje tijd te nemen. Ja, geeft ze dus ongelijk. Want uh, de 1-0 achterstand uh, leek, er, leek het erop dat ze het bijzonder moeilijk zouden gaan krijgen vandaag AZ. En dan toch drie puntjes meenemen. Dan heeft de ploeg het Alkmaar het uitstekend gedaan vandaag in, uh, in de Kerkrade. Nog maar een keer proberen. Die bal naar voren toe. Via Scobu naar Jonker. Jonker komt er dan niet bij. Wegwerken achterin bij AZ. Naar Benschop. Benschop in de breedte naar Martens. 1 tegen 1 tegen de foul. Goeie tackle van de foul. Op de bal. Bal over de zijlijn. AZ mag gooien. En uh, nou reken er maar niet op dat iemand daar ook maar zin heeft om die ingooi te gaan nemen. Weger heeft zegt, want iemand zal het toch moeten gaan doen. En liefst ook een beetje vlot. Meneer Clavan. Die kan beter niet treuzelen, want die heeft ook al een gele kaart. En uh, voor je het weet staan we hier nog maar met 20 man op het veld. K er dus van afgestuurd een paar minuutjes geleden. Vanwege een onbesuisde tackle op Holmen. En uh, zijn tweede gele kaart leverde dat op. Daar komt weer een diepe bal van de vouw. in de richting van Scobo. Verliest weer het kopduel. En nu de afvallende bal uh, niet meer voor Rode C. maar voor AZ. Overtreding gefloten door weggegeven. Dus mag Roda het gewoon nog een keer gaan proberen. Medico 5 op de helft van AZ. Nu former die de bal diep gaat geven. Niemand meer achterin bij Rode C. Behalve dan Vormer en uh, Martens die de bal uh, uiteindelijk... Uh, achterin wegwerkt hem. Ver wegschiet. En dan ziet Weger even wel dat het hopeloos is voor Rodeje SC. De ploeg aan Kerkrade verliest. En AZ stijgt nu eventjes in ieder geval naar plek 4. Maar ADO moet natuurlijk nog in actie komen. AZ wint in Kerkrade 2-1. Een van de spannendste onderdelen op de tweede dag van de zwemcup in Amsterdam... was de 50 meter vrije slag bij de vrouwen. Die werd gewonnen door Ranomo jojo In 24 seconden 61 honderdste. Marleen Veldhuis tikte als tweede aan in 24 seconden 83 honderdste... maar een ticket voor het WK in Shanghai heeft ze daarmee nog niet binnen. Toch kreeg Veldhuis met een goed gevoel terug op haar race. Ja, voor nu ben ik daar uh, zeker tevreden mee. Uh, deze wedstrijd is uh, over vier weken uh, wil ik mij kwalificeren voor de wereldkampioenschappen. En uh, ja, in dat licht is dit een mooie tijd. Hier kun je verder mee. Ja, je kan er zeker verder mee. En uh, ja, het is, uh, op de 50 meter vrij is het gewoon uh, dringen. En uh, om je te kwalificeren voor de WK, ja, als, je, als je dat doet. Het voordeel is, als je kwalificeert, dan kom je in de buurt van de medaille. Dus. Uh, ja, dat is uh, spannend, maar wel leuk. Ja, want de concurrentie is enorm hè? met al die uh, Nederlandse zwemsters die uh, zo hard gaan op 50 meter vrij. Ja, dat klopt. En, uh, maar goed, dat is natuurlijk niks nieuws. Dat uh, was vorig jaar ook al zo en het jaar daarvoor ook. Dus uh, ja, dat, uh, ik moet zeggen, het gaat... Uh, ik maak nou ja bijna iedere week nog uh, ga ik vooruit. En uh, ja, ik heb uh, ik heb gewoon wat tijd nodig. Ik moest van ver komen en uh, ja, dat gaat steeds beter. En hoe ver ben je nu dan? Op 24,83. <laughs> <laughs> maar het, het zal nog harder moeten. Zeker, ja. En, euh, nou ja, we, euh, we, hebben nu, we hebben vier weken geleden een wedstrijd gezommen. En we zwemmen nu een wedstrijd. En dan over vier weken moet de kwalificatie plaatsvinden. Euh, ja, we hebben afgelopen periode fors getraind. En nou ja, in dat licht is deze tijd euh, zeker niet slecht. Uh, maar ja, goed, de komende tijd uh, gaan we ook nog hard trainen. Maar ook goed uitrusten voor die uh, kwalificatie over vier weken. En ja, dan moet ik natuurlijk echt nog een stap zetten. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat dat gaat lukken. Ja, want bij de volgende Swim Cup, volgende maand in Eindhoven... dan uh, zal iedereen echt getaperd aan de start verschijnen. Ja, zeker. Ja. Als we even kijken hoe het uh, klassement tussen die vier Nederlandse vrouwen er nu uitziet. Uh, Ranomi kromo op één. Hinke Schreuder op twee. Op basis van haar tijd vorige zomer in Budapest op het Europees kampioenschap. En jij nu op drie. Dus ja, je moet er nog eentje voorbij hè, wat dat betreft. Ja, zeker. En uh, ik moet er uiteindelijk uh, twee voorbij. Want uh, ik uh, ga natuurlijk niet voor de tweede plaats. Dus um, ja, dat zijn mooie dingen om na te streven. Die tijd van Hinkelin schreuder in Budapest uh, 2466. Denk je dat dat kan in Eindhoven? Ja, uh, dat denk ik zeker. Um, en bovendien is het zo, ja, uh, ik ben uh, weer of weer. Ik ben blijven zwemmen omdat ik uh, graag in de top mee wil draaien. En dan zal ik ook nogal iets harder moeten, moeten dan 2466. Dus. Uh, ja, nogmaals, ik heb alleen wat tijd nodig... en ik hoop dat het allemaal snel genoeg gaat, maar ik heb daar wel vertrouwen in. Marleen Velthuis in gesprek met Bob van der Tak. Ja, en Sebastiaan Verschuren plaatste zich voor het WK van komende zomer in Shanghai... want Verschuren voldeed vanmorgen in de series op de 100 meter vrije slag... al aan de kwalificatie eisen. En vanavond in de finale deed hij dat nog een keer. Hij klokte een tijd van 48 seconden en 99 honderdste. En dus weer Bob van der Tak, nu met Verschuren. Ja, Shanghai, here we come, uh, Sebastian. Ja, ja zeker. Uh, het limiet is binnen. Ja, het limiet was al binnen, maar ik, ik mag nu. Dus uh, ja, dat is heel fijn. En uh, ik ben er wel klaar voor, ja. Is het een opluchting als je die limiet zwemt? Uh, nou, vanmorgen had ik wel inderdaad even dat ik dacht van... Nou, uh, ik ga nu naar, uh, naar China. Um, maar ik had er uh, in mijn achterhoofd... Nou, niet eens in mijn achterhoofd. Ik, had, ik had, ging ervan uit dat ik naar Shanghai ging om daar uh, in de finale te knallen. Dus... Uh, ja, dat, dit was doel 1, stap 1 richting Shanghai en uh, die heb ik, uh, die heb ik uh, gehaald. 48-99, je tijd vanavond in de finale, Dan kun je mee thuiskomen denk ik. Ja, dat denk ik ook wel, ja, helemaal, we zijn niet uitgerust, het hele team is niet uitgerust en uh, ja, niet, uh, niet geschoren, niet, uh, niet shaved en tapered zoals ze dat zeggen. Um... Dus ja, 48-99, ja, dat is een, uh, een prima tijd voor nu. Ja. Ja, als je het vergelijkt met Michael Phelps, die zwom onlangs in uh, Indianapolis, 48-89. Dus daar zit je niet zo ver vandaan dan, nee. voor wat het waard is. Nou ja, Dat scheelt niks, ik, uh, inderdaad. Ik, uh, ja, uh, hij zal ook niet uitgerust zijn, ik ben niet uitgerust. Uh, dat, uh, dat gaan we allemaal in Shanghai uitmaken, uh, hoeveel, uh, hoeveel daar tussen gaat zitten. Hoe belangrijk is die 100 meter vrije slag eigenlijk voor je? Ja, het is een van mijn hoofdnummers. Uh, 200 vrij is het, blijft mijn favoriete afstand. Uh, maar 100 vrij is ook wel heel mooi om te doen. Op welk onderdeel valt meer succes te boeken, denk je, internationaal gezien? Oh, geen idee. Ik, uh, ik zeg gewoon uh, 100 en 200 en uh, ik doe gewoon mijn ding. En uh, als ik daar uh, zilver of goud mee haal dan, uh, of brons, dan... Uh, yeah. Ja, maakt het niet uit. Je persoonlijke record staat op 48,72. Uh, hoeveel kan daar nog vanaf, denk je, als je in goede doen bent? Veel. Ja, dat, ik, uh, ik ga ervan uit En dat zegt Martin ook. Uh, mijn, uh, ja, ik ben nog lang niet uitgegroeid. En ik kan, ik kan nog veel meer aan. En uh, ik, denk minst, ik denk zeker dat daar nog een seconde vanaf kan, minstens. Zo, dat is uh, pittig. Ja. Ja, dat is pittig. maar ja, daarvoor, uh, daarvoor ben je topsporter. Wie je, je wilt het neer. En, uh, ja, hoeveel dat is, dat weet, je, dat weet ik nu niet. En, uh, of dat een seconde is, of twee, of, uh, of een halve, ja, dat, uh, dat zien we aan het eind van mijn carrière. Ja, nou, dat, dat duurt nog even. Uh, ja. Eerst maar even vooruitkijken naar uh, morgen. Dan je 200 meter vrije slag. Uh, wat zijn de plannen daar? Uh, ja, s ochtends uh, eigenlijk hetzelfde als ik vanmorgen deed. Uh, dus uh, de vorm buiten halen, uh, Laat zien dat ik uh, in Shanghai uh, mag zwemmen. En smiddags uh, weer uh, helemaal los. En dat was Sebastiaan Verschuren. Ook Nick Driebergen plaatste zich in het Slotelparkbad trouwens voor het WK in Shanghai. En wel op de 200 meter rug. Charles Bradley, the world is going up in flames. Herakles tegen Excelsior eindigde in 4-1. Uh, dat was geen wonder, want Excelsior speelde al een ruim 20 minuten met 10 man. Bovenberg kreeg rood, omdat hij een doorgebroken speler neerhaalde voor scheidsrechter Blom. Maar blo Bovenberg zelf, ja, die wist natuurlijk van niks. Ja, ik denk een. Uh, uit de reflex steek ik iets mijn arm uit. En, uh, ik raak hem denk ik heel licht aan. Maar uh, ja, dan gaat het wel heel makkelijk naar de grond. Ja, dan zou je kunnen zeggen, maar misschien is dat te makkelijk hoor. Uh, hij, hij is niet gelijk in een scoringssituatie, dus waarom hou je je handen niet thuis? Ja, het is meer denk ik een reflex, dat je, dat je wil voelen waar hij uh, is. En uh, ja, nogmaals, uh, ik, was, uh, ik vind het heel zwaar gestraft, omdat uh, ja, ik denk ik hem heel, heel erg licht aan Ja, uh, maar de aanvaller, ja, die, die is ook aan de andere kant misschien wel heel slim hè? Ja, je kan het slim noemen, maar ik vind het niet zo'n sportief gedrag eigenlijk. Ja, je vindt eigenlijk dat je in ingenomen wordt door? Nou, ik denk als, als zoiets op de middellijn gebeurt, dan uh, gaat hij natuurlijk niet liggen. Het is, uh, je kan zeggen het is slim, ik vind het... Uh, ja, ik heb er mijn eigen bedenkingen over. Begrijp je dat je wel de schijn tegen hebt in zo'n situatie? Ja, dat begrijp ik. En, en als je daar dan goed over nadenkt, denk je dan bij jezelf... Ja, dat is niet handig. Nee, maar goed, zoals ik al zei, dat, dat zijn reflexen. En uh, die gebeuren af en toe in, in de voetballerij... En, uh, het is aan de andere kant soms ook logisch dat je gewoon even zoekt, uh, zoekt waar die is. En uh, dat is denk ik wat, het, wat er gebeurd is. En, uh, ja, tuurlijk is dat, uh, is dat achteraf je zo bekijkt. Denk ik je van ja, doe het niet. Maar uh, yeah, het zijn niet de dingen waar je even rustig over nadenkt. Maar gaat, uh, wat gaat er dan uh, in, in het uur daarna door je heen? Want je moet langs de kant gaan zitten, in de catacomben gaan kijken. Het lijkt me heel vervelend. Ja, dat zijn niet uh, de leukste uurtjes van je leven. Nee, dat is uh, baal ontzettend. En uh, ik moet ook zeggen dat ik dan... Uh, wat excuses wil maken aan iedereen uh, in mijn team... die dan uh, de rest van de uitstrijden met die man uh, door heeft moeten, uh, moeten rennen. Ik denk indenken dat het ontzettend vervelend is dat zei Daan Bovenberg. Die kreeg dus na 23 minuten rood bij Herakles Excelsior. Voor Excelsior, uh, hij deed eigenlijk niks. Uh, ja, een beetje, maar goed. Uh, rood was ontzettend overdreven en ontzettend vervelend. Maar goed, Blom gaf het toch. En Excelsior verloor dus met 4-1. Vitesse en Heerenveen zijn bezig aan een uh, hele leuke wedstrijd. Vooral uh, op het fysieke vlak. Ronald van der Geer. Dan op, wat dat betreft op beter. Dat gewoon lekker de bal rondgaat. Dat de duels wegblijven. En dat er prima gevoetbald wordt. Herenveen op bezoek dus bij Vitesse. En Vitesse kort voor rust. Dus op een 1-0 voorsprong gekomen. Door Riverola. En nu moet Herenveen eens antwoorden. Want anders, als er niets meer verandert aan deze stand. Is het de vierde nederlaag op rij voor Herenveen En dat is echt gortig Ook voor de club in Friesland. Waar het lang rustig blijft. Vaak. Nu overigens niet. Want Ronaldo staat toch wel een beetje onder druk. Heb je het idee. Maar Herenveen moet gewoon weer. Dus een succesje boeken. Breuer. Bal terug naar Stoer Ellegard. Zijn doelman. Lange bal van hem richting de middenlijn. Gaat er een kop nu wel komen tussen Aïsati en Grindheim. Grindheim komt door, maar niet richting Narsing. Dan uh, kan de Vitesse weer overnemen. Maar Heerenveen neemt dan weer net zo makkelijk over als Vitesse slordig is in de passing. En Vairine denkt we gaan de ruimtes opzoeken. We gaan vanuit die as naar de linkerkant. Daar is Jonga uh, Pink, daar is ook Asaidi. 3-4 meter over de middenlijn. En dan kan er uh, serieus gedacht gaan worden aan een uh, Heere aanval Maar het niet dat iets zo erg uh, dicht op de huid gezeten wordt door Cassia. En er dus weer opnieuw begonnen moet worden. Met het bouwen van een aanval. Vairine, Breuer En dan staat Vitesse. Fidesse gewoon goed en staat Herenveen stil. En kunnen de mensen van achteruit eigenlijk die bal niet kwijt. En zullen we dus heel geduldig moeten zijn als we wachten op een snel uitgevoerde aanval. Misschien is een individuele actie van Saidi. Nee, durft hij nu ook niet aan als die wordt aangespeeld. Want Yasuda zit hem uh, stevig op de nek. En zo is Hereveen dus aan het breien, aan het zoeken, aan het kijken of er openingen zijn. Nou, nu misschien Narsing nou, moet ook weer helemaal terug. En krijgt dan te maken met een overtreding van Van Ginkel. 2,5 minuut bezig in de tweede helft. Fidesse Leidt met 1-0. Even terug naar Herakles tegen Excelsior 4-1. We hoorden net Daan Bovenberg, die dus rood kreeg. Er was nog iemand die het einde van de wedstrijd niet haalde. Dat was de trainer van Herakles, Peter Bos. Weer een ruime overwinning, het kan niet doen. Ja, dat is uh, een knappe prestatie. Drie keer winnen. En uh, als je de doelcijfers ziet, dan, uh, dan is dat wel uh, indrukwekkend, ja. We kunnen denk ik toch uh, met een gerust hart nu concluderen... dat jullie een veilige haven zijn, of niet?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 Ja, maar dat is ook de weken daarvoor al, hoor. omdat ik vind dat we erg goed lopen te voetballen. En in mijn ogen begint het altijd daarmee. Je kan over resultaat spreken, maar het gaat om voetballen. En, en, en als je goed voetbalt, dan uiteindelijk zullen die punten vanzelf komen. Nou, we lopen al weken erg goed te voetballen, goed positiespel, eh, druk naar voren gevend. En eh, ja, dan zie je uiteindelijk dat dat eh, ook resultaat oplevert. Eerlijkheid het gebied te zeggen dat jullie een beetje hulp krijgen eh, vandaag in de vorm van een, van een rode kaart. Dat is een breekpunt in de wedstrijd, denk ik, hè? Ik vind de rode kaarten zijn bijna altijd een breekpunt in de wedstrijd. En over het algemeen voor toeschouwers is de wedstrijd dan over. He, voor de neutale toeschouwer. Dus wat je nu ook zag, was dat Excelsior zich massaal terugtrok. En, uh, en dat kan ik me voorstellen met tien man. Dus dan wordt het een beetje kat- en muisspel. Ik zag je af en toe nog gigantisch boos worden in de eerste helft. Uh, omdat ik het idee had dat je vond dat je ploeg nog wel wat meer in een hoger tempo naar voren kon spelen. Maar uh, corrigeer me als dat niet het geval was. Nee, dat klopt. Ik was over de eerste helft niet tevreden, uh, na die rode kaart. Omdat we toen uh, inderdaad, de veldbezetting was niet goed. Het gaat om veldbezetting. Waar staan je spelers op het veld? En uh, dat hebben we in de rust dus uh, neer kunnen zetten met het bord erbij. En uh, ik vond dat de tweede helft dat uh, ja, fantastisch stond. En toen zag je ook dat uh, Excelsior eigenlijk niet meer aan te pas kwam. Ja, want eigenlijk, uh, dat is wat iedereen denkt, met 11 tegen 10 en nog zo lang te gaan. Dan, dan moet je spektakel gaan bieden en eigenlijk doelpunten maken. Is dat makkelijker gezegd dan gedaan? Nee, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Omdat de tegenstander begon met een 4-4-2. Vier verdedigers, vier middenvelders daarvoor en twee spitsen. En na die rode kaart veranderde die vier en die vier daarvoor niet. Alleen twee spitsen werd één spits. Dus, dus verdedigend veranderde eigenlijk niet zo heel veel voor hun. En uh, ja, dan gaat het er wel om wat jij doet in balbezit. Omdat je hoofdzakelijk wel de bal hebt. Nou, dat hebben we denk ik in de tweede helft prima gedaan. Nou, dan denk je laatste minuten, lekker rustig achterover zitten, genieten van je ploeg, van de overwinning en dan word je nog het veld afgestuurd. Wat gebeurde er nu? Ja, nee, dat vind ik te onbelangrijk voor woorden en te belachelijk voor woorden. Dus laten we het lekker over mijn ploeg hebben, die hebben dat verdiend en uh, niet de afleiding van zoiets uh, raars. Ja, maar dat vind ik te makkelijk, want we hebben het eerst over je ploeg gehad. Ik wil graag, graag ook gewoon weten wat je gezegd hebt. Ja, maar het interesseert mij niet dat jij het te gemakkelijk vindt. Ik vind dat mijn ploeg verdient drie wedstrijden achter elkaar winnen, deze doelcijfers, dat is fantastisch. En uh, dit was zo belachelijk, dus uh, daar wil ik het niet eens over hebben. Ook niet als ik het uh, tien keer ga vragen aan je. Nee, dat heeft geen enkele zin. Elf keer. <laughs> nou, luister eens. Dank je wel. Wel geschorst volgende week. Is dat zo? Dat zou zomaar kunnen natuurlijk. Oh, dat weet ik helemaal niet, joh. Dat ben, houdt me helemaal niet mee bezig. Peter Dankjewel. Bos, die wilde dus weinig kwijt over het feit dat hij uh, uit het veld gestuurd was, naar de tribune gestuurd was. Uh, en dus ging Jeroen Elshoff naar de scheidsrechter Kevin Blom om eens te horen waarom hij Bos nou weggestuurd had. Ja, ik denk dat, dat we dat duidelijk op beeld hebben gezien. Althans, uh, dat hoop ik. Ik neem aan dat we hetzelfde hebben geconstateerd. Um, Allereerst de eerste situatie uh, vlak naar rust. Uh, waarbij, die, uh, ja, waarbij de hele bank uh, omhoog sprong. Bij ja, volgens mij een volstrekte duidelijke uh, vrije schop. Nou, vervolgens, uh, wat later, hè, we hebben het inmiddels over de 89 e minuut. Uh, Um, een duidelijk wegwerpgebaar uh, na het geven van een gele kaart waarbij de speler ja, echt volledig ten onrechte uh, ageert. En ook op een wijze doet wat wij gewoon niet accepteren. Ja, en dan uh, uh, Kort daarna uh, is het eigenlijk weer uh, raak en uh, geeft hij weer uh, duidelijk aan het niet eens te zijn met, uh, met, uh, met, de, met, uh, met de scheidsrechter. Ja, en dat was voor mij de reden om hem om, uh, om weg te sturen. Zei hij ook nog wat? Want daar wil hij zelf niks over zeggen. Nou, dat, uh, dat zal ik uh, inderdaad rapporteren. Maar dat, dat uh, zal in overleg gaan met de official Maar uh, wat ik, uh, ik kan niet horen wat hij uh, roept op dat moment. Het past wel in uh, wat er de laatste tijd gebeurt. Uh, trainers die verontwaardigd zijn. En uh, scheidsrechters die ja, dat weer heel vervelend vinden. Ja.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 Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat we gewoon uh, met open vizier met uh, degenen die komen. Wat ik op dit moment nog niet zeker weet wie er komen. Er gaan uh, geruchten dat uh, uh, Boy volgens mij komt en uh, Gertjan van Beek. En, nou, ik zal zelf ook aanwezig zijn bij het, uh, bij het gesprek. Um, ja, ik denk dat dat een, een goede uh, ja, samenstelling is, denk ik. Qua trainers die uh, toch wel wat kritiek hebben gehad de laatste tijd. En um, ja, we wachten gewoon het gesprek af. Lijkt me heel gezellig. Blom en een paar trainers. Jij er ook bij, Ronald van der Geer? Nee, ik niet. Gert Kruijs wel, heb ik begrepen. En Aard Langeler ook, namens de eerste divisie. Die worden dan door die, de eerste divisie wordt dan door die twee trainers... Uh, ik had er graag bij geweest. Ik vind dat altijd prettige onderwerpen. Ik zou graag meepraten, maar uh, helaas ben ik niet belangrijk genoeg om daarvoor uitgenodigd te worden. 53 minuten gespeeld. 1-0 voorsprong voor uh, Vitesse. Rodom, want daar wil je natuurlijk ook wel iets van weten. Ik kan als Peter Bos zeggen, nou daar wil ik niks over zeggen. Maar dat zou uh, de luisteraars uh, tekort doen van Ginkel namelijk namens Vitesse. Schiet nu van een uh, metertje of 15, 16. Nou ja, Misschien is het iets verder over de goal van uh, Stoer Ellegaard heen. Heerenveen is aan het zoeken. Heerenveen speelt in een heel laag tempo de bal wel rond. Maar erg bang wordt Vitesse daar niet van. Want eigenlijk heeft Heerenveen in de tweede helft nog helemaal niets gecreëerd. En Vitesse, logisch, staat een beetje in de modus omschakelen. Kijken als Heerenveen een foutje maakt te snel uitkomen. Het ingrijpen van Ron Jans is een feit. Hij haalt iets naar de kant. Gaat dan wat husselen, denk ik, in zijn helft al. Roy Berends komt erin. Gaat Berends dan op het middenveld spelen en blijft Narsin gewoon rechts voorin spelen. Ja, dat, daar lijkt het wel op. Nee, Asaidi gaat dan naar het middenveld. Berends aan de linkerkant. Narsing aan de rechterkant. En op die manier zal... Uh... Jans moeten proberen om inderdaad wat tempo en wat, wat, wat, wat een hoger baltempo in de aanval van Herenveen te krijgen. Vriezen nu wel met balbezit. Jan Maat op de helft van Vitesse. Rechterkant. Green time. Weer te makkelijk als hij een paasje binnendoor moet geven op Aseidi. Dan herstelt de Noord wel op karakter. En haalt hij er een vrije trap uit omdat hij uiteindelijk een tikje krijgt van Matic. Dan gaat hij zeuren tegen Van Siechem dat dat al zoveelste overtreding is. Dan zou ik als ik hen was toch even de mond houden. Want hij had eigenlijk al lang niet meer op dat veld moeten staan. een actie die hij had in de de eerste helft richting Lopez. Maar ja, spelers leren nou eenmaal niet snel. Misschien is dat maandag ook nog een gespreksonderwerp. Veirine dan namens Herenveen. Vrij trap inmiddels genomen richting Narsing. Die gaat in een soort van houtgreep bij Butner. Dan is Riverola de lachende derde. En kan Vitesse gaan proberen uit te verdedigen. 55 minuten gespeeld. Riverola dus de maker van de enige treffer tot nu toe. Als Rijkovic een bal naar voren speelt... waar Van Ginkel aan de linkerkant namens Vitesse wel achteraan wil. Dat wordt doorzien door Breuer. Bal over de zijlijn en dan is er dus weer terreinwinst... ...voor Vitesse, want dat mag zo gaan ingooien. En Breuer is het dan niet helemaal eens met die ingooi. Protesteert richting van Siegem. En dan kan ik nog net voor het nieuws melden... ...dat ook hij een gele kaart krijgt. Ja. En met hem bedoel ik dus Michel Breuer. En nu zie ik nog wat discussies langs de lijn. Daar kom ik straks op terug. Maar goed, 1-0 en de volgende kaart een 5. Michel Breuer. Hier Excelsior met 4-1. Roda AZ 1-2. Eerste nederlaag van Roda in een jaar. 7 maart vorig jaar tegen Feyenoord ook al. Tot zo, na Onno duiven lijn op 1. Sport op Radio 1. Morgen om 12 uur schatsen en de Eredivisie, de Graafschap Ado. Bij de tweede paal en daar is het. Stijenoord Wat een geweldige aanval uit het boekje. Willen de twee Ajax. De Riebalt en die gaat er wel in. Twente ja. VVV. Maar dat uitgekookt door TikTok achterin en voorin. Ook weer rennen, Parijs-Nice, zwemmen in Amsterdam en hockey. NOS Langs de Lijn, morgen van 12 tot 6. Radio 1, het nieuws van alle kanten.